Michel Koenen met het NOS-journaal. De Oekraïense luchtmacht claimt dat het voor het eerst een Russische hypersonische raket uit de lucht heeft geschoten. De raket, die sneller vliegt dan het geluid, zou zijn neergehaald door een Patriot-luchtafweersysteem. gebeurde allemaal in de buurt van de hoofdstad Kiev. Het zou een opmerkelijke prestatie zijn als Oekraïne daadwerkelijk de hypersonische raket heeft neergehaald. De wapens zijn namelijk volgens experts heel lastig neer te halen met het luchtverdedigingssysteem. In Rotterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten in een woning. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet helpen. En de schutter is gevlucht, de politie is een klopjacht gestart. Een andere aanwezige in de woning in Rotterdam is aangevallen door een hond. Hij of zij is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. In Groot-Brittannië is Charles officieel gekroond tot koning. Hij verscheen samen met koningin Camilla op het balkon. Daarna was er nog een flyover met gevechtsvliegtuigen van onder meer de Britse luchtmacht. In Haren in Groningen is vanmiddag een wolkbreuk geweest. De brandweer heeft tal van straten in het dorp afgezet. Treinverkeer tussen Groningen en Assen ligt stil tot nog zeker half zeven. En doordat het ruim een uur flink regende raakte de riolering overbelast en ook een aantal tunnels kwam blank te staan. En de Belg Remco Evenepoel heeft de openingstijdrit van de Giro d'Italia met overmacht gewonnen. Hij heeft nu al een groot gat geslagen met zijn concurrenten. Een van die favorieten voor de eindwinst, de Sloveen Primoz Roglic van team Jumbo Visma, staat al 43 seconden achter op Evenepoel. Daan Hole was met de 18e tijd de beste Nederlander. Het weer nog. Trekken wat buien over. Lokaal met onweer. Vanavond ook nog enkele buien. Vannacht wordt het dan niet veel kouder dan een graad of 11. Morgen wordt het opnieuw een wisselvallige dag met af en toe regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Slaan van de ANWB.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 the back But I Welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. En dit was natuurlijk hot chocolate en het started with a kiss. En uh, ja, een lekker, uh, lekker nummer uit de uh, gouden oude noos. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. Zo so is het. En, en we gaan naar Alwin. En daar hebben ik over. De trein naar het geluk. Steeds weer voor mij, je maakte me altijd zo blij. Maak me niet uit wat. Met Entertainment For You Ik heb alles geprobeerd En ik heb alles wel gedaan Maar of ik daar nou goed deed je zei dat je beter kon gaan Wat stelde het dan voor En was alles dan zo leeg Je gaf me slechts te tranen Ik verdiende meer dan ik kreeg Soms is het beter om op eigen benen te staan Soms is verliezen de start om weer verder te gaan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 En dat was het dan, Arjan Koenen. En laat me maar alleen. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment For You. En uh, ja, soms uh, zit er een klein storiekje. Maar goed, uh, ja. Hi, ja. Bert. <laughs> Hallo allemaal, ik ben Bert van Bip en Bert in de zaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment For You bij ZFM Zandvoort. Hai je paraplu. Ik en ik hou je vast... bij CFM Entertainment for You... Uh, tot de klok van 7 uur. En we gaan lekker verder met uh, Wesley Bronckhorst... van Haarlem naar Amsterdam... en ik ben een vechter. Ja, maar dat we doen. Zo is het. <lacht> ja. Ik snap dat jij getwijfeld hebt...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 En, eh, ik ben een vechter, lieve schat. Hier bij Entertainment For You op 16.9, DB Plus 6A. En aan de telefoon hebben we Jan de Jonge. Jan, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond, hoe is het? Ja, uitstekend met jullie ook. Ja, tuurlijk. We hebben niet te klagen met dit weer, toch? Ja, heerlijk. Tenminste, ik weet niet hoe het bij jou is natuurlijk, maar hier is het nog te Nee, hey, het was goed weer. Uh, vanmiddag wel, heel, wel een paar buitjes gehad, maar uh, hey, het gaat goed. Ah, uh, oké. Okay. Nou, gelukkig maar. Ik bedoel, een beetje zomer mag het wel worden nu, hè? Of niet. Boe! <laughs> hey, en jij bent nieuwe single aangebracht? Dat klopt. Ik leef met het je achterliest. Ja. Een mooie ja. titel. Ja, ja. En een bekende titel. <laughs> een bekende titel. Een, oude van, uh, een oudje van Koos Albert. Ja, prachtig. Ik, uh, ik ging in december een, uh, een, uh, een plaatje inzingen bij Martin Sterker... voor de, de, voor de Veronica Bar ja. In Groningen. En uh, nou, had ik ingezongen. Ik zeg tegen Martin, luister eens naar dit liedje. Want dat liedje waar ik dan zing zing het al heel lang. Ik zeg, ik vind het zo'n geweldig nummer. Ik zeg, wat vind jij ervan? Hij zegt, ik ken het hele liedje niet. Nou, ik zeg, dat is gewoon van Koos Albers. Ik zeg, kan je hier wat mee? Hij zegt, mag ik er wat mee? Nou, uh, hij heeft zijn dingetje ermee gedaan wat instrumentjes erbij in, Jan de Vries met zijn gitaar. Ja. Nou, en toen was het liedje geboren. Ja, en euh, Nou ja, toen had jij een single. <laughs> ja. Precies. Ja toch? Hé, hey, maar ja, het is een... Tenminste, ik vind het, uh, ik vind het sowieso uh, een mooi nummer uh, van Koos. Die je uit hebt gekozen, dus uh, ja. Mijn, mijn zegen uh, heb je sowieso. <laughs> nou, dankjewel. Nou, weet je waar het is? Dit ja. uh, Ik je natuurlijk. Kijk, ik zeg altijd: uh, je maakt een singeltje, en dan uh, in één keer uh, nou, ja, je vrienden bekenden, die vinden het altijd leuk. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is altijd zo. Maar als je dan nog uh, links en rechts uh, nou, uit het land berichtjes krijgt, of, of, of, uh, of uh, telefoontjes. Want dit liedje, natuurlijk, beleef je wel echt uh, ieder op zijn eigen manier. Ja, ja, Iedereen die heeft dit gewoon meegemaakt. Op wat ja. voor manier dan ook. En, en dat is het herkenbare aan dit lied. Ja. Nou ja, en uh, nou ja, daar kreeg je toch wel uh, leuke reacties op. Ook uh, uh, artiesten uit het vak gewoon die hem gedeeld hebben. En dan praten we niet over de eerste, de beste man. <coughs> is die Broncos, een Dario en een Jan Mann en zo. Ja. zo. Ja, is toch hartstikke leuk. Ja, inderdaad. Nee, maar zeg ik dat, uh, ja. De nummers van Koos blijven zo ook een beetje in het leven, hè? Ja, of niet? Ja, ja, ik, ik, ja ik, ik zeg altijd... Uh, de man is eigenlijk een beetje ondergewaardeerd. Nou ja, ik denk dat die, uh, ja, die, uh, ja. Ja. Kijk, hij... Kijk, hij moest toen tegen andere Hazen aan, Maar ik, ja, ik was groot fan van Koos Albert. En ik, ja, ik, ik, ik had dat prima. En uh, het vroeg Vroeger oh. overleden wat dat betreft. Maar ja. ik, heb hem in, ik heb hem hier nog heen gehad naar Groningen. Ik denk in 2018 of zo of 16. Ik weet het niet eens meer. Ja. Dat was een van de laatste keren. Uh, natuurlijk... Uh, ik heb hem nog op het podium getild. Dat uh, was gewoon... Uh, ja, gewoon een bijzondere man. Ja, ja klopt. Ik, ik heb hem uh, een hele poos meegemaakt natuurlijk. Uh, ook uh, toen hij nog uh, kon lopen. Ja. En toen... Uh, ja, eigenlijk waren het grote vrienden, eigenlijk, uh, André Haas en uh, Koos Albert Ja. En uh, ja, weet je, ze stonden voor elkaar klaar, laten we het zo zeggen. En uh, ja. ja, helaas voor het ongeluk toen. Ja, is het. Uh, ja. Is, uh, nou ja, gelukkig hebt hij nog kunnen zingen, laat ik het zo zeggen. Nou ja, precies. Hey, maar heb jij. en ik zing altijd nog uh, zijn medley's. Ja. S'avonds, als ik. Uh, Vanavond moet ook niet twee keer optreden, maar dan. Uh, dan neem ik, de, neem ik de medlees mee van Koos Albers. Ja, dat is toch altijd leuk. Ja. En dat slaagt ook altijd aan. Ja, maar dat zeg ik, dat, dat doet het altijd goed. En daarom vind ik het zo jammer dat het ondergewaardeerd wordt. Nou ja, niet mij. Nee, nee, nee, maar de, de, de man zelf dan. Laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja, dat klopt hoor. Ik weet ik wat je bedoelt. Ja. En, en nou ja, daarom heb ik toen ook een, een memoriam uh, uh, uh, ja, een dag gehad. Eigenlijk op zaterdag. Van, uh, van ja. Koos. En uh, ja omdat ik dat uh, toch wel uh, een beetje sneeuw vond eigenlijk. Nou ja, maar dat is ook zo, toch? Ja. En, uh, en, en kijk, nu, en... nu hij overleden is, is hij eigenlijk uh, ja, in een in, in vergetenheid geraakt. Nou ja, er zijn natuurlijk nog wel een paar artiesten die hebben uh, een paar liedjes omgebatterijd. Dus ja, dat is al ja, helemaal ja. leuk, denk ik. En ja, wat je dan niet moet vergeten natuurlijk, uh, wat Joko al gedaan heeft. Ja, ja klopt. Eh? Ik bedoel... Uh... Daar heb ik van dichtbij dan ook weer meegemaakt dat zij hier toen was en dat hij uit de auto moest. Nou ja, het is gewoon wel een uh, gebeurtenis geweest hoor. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja, het heeft een uh, behoorlijk uh, beslag op, uh, op het gezin gelegd. Ja, maar ja. Hé hey Jan, maar uh, even terug naar jou. Ja. En, heb jij wat, uh, wat nieuws, uh, ben je met uh, wat nieuws bezig voor de zomer? Nou, ik, ik, uh, ik heb iedere keer gezegd. Uh, ik wil eerst van dit liedje genieten. Ja. Had ik ook een overleg met Dennis gedaan en met, uh, met Martin Sterker. Alleen, uh, nou, ik denk dat jij een van de eerste bent. Ik ben wat op het pad geraakt door, uh, door een zanger hier in Groningen. Die wil een liedje met me opnemen. en Die hebben wij toevallig iets geoefend deze week bij Martin. Is dat Bert Visser? Misschien, en misschien, nee. Oh. <laughs> nee, dat is nee, Jordi Weijer. En ik denk uh, dat daar iets heel leuks uit kan komen. En die komt dan wel van de zomer uit. En dat was helemaal niet mijn bedoeling, maar ik wel echt gewoon na de zomer. Ja, want dit is voor mij helemaal nieuw. Dit is gewoon uh, die, die eerste single. Die tenminste, dit was mijn derde single, maar die echt gewoon de landweg gaat. Ja. Nou ja, je wordt gebeld, je wordt geïnterviewd. Uh, uh, allemaal hartstikke leuk. Dus ik wil hier optimaal van genieten. Maar ja, nu komt dit op het pad. Dus uh, misschien als die uitkomt, uh, dan worden jullie zeker. Uh, in het bericht meegenomen. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik moet even rectificeren. Want Bert Visser is natuurlijk. Een command, of, ja, <laughs> ja, ik bedoel Bert van Zwier. Ja, Bert Zwier, had ik wel in de pijn heen. <laughs> Onze Onze visboer. Onze visboer. Ja, toch? Ja. Ja, ik, ik, kijk, ja, vorig jaar ben ik nog geweest. Ja. Dus heb ik nog even een lekker visje gehaald. Ja, op de vismarkt. Ja, klopt. Ja. Hey, maar, um... Sorry? Nee, ik zeg hartstikke leuk, toch? Ja, toch? Ja. Ik bedoel, uh, ja, zo vaak kom ik daar niet. Dus, uh, en als ik er ben, dan uh, ga ik even naar de visboer. De en Groningen is mooi, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja. Hé, hey, en um, even kijken hoor. Want ik, ik wil nog wel vragen. Uh, ja, jou, heb jij een site? Of? Wat zeg jij? Heb jij een site? Ja, een ik website? Zeg, gewoon op, uh, ja, nee, we staan gewoon op Facebook gewoon onder mijn eigen naam Jan de Jonge en uh, er is een fanpagina aangemaakt door mensen, dat is uh, Jan de Jonge fanpagina. Okay. Mijn telefoonnummers die staan erbij, iedereen kan me bellen, appen, ik krijgen altijd een berichtje terug. Dus, uh, en ik sta op Instagram, dus uh, ze kunnen me altijd vinden. Oké, okay, en uh, daar staan ook agendas op? Nou ja, ik ben niet zo van de agenda, maar... Uh... Nee, maar goed, als jij nou ergens een uh, open podium hebt uh, waar je optreedt, uh, dan kunnen ze dat uh, op, op uh, Instagram ja. vinden of uh, op uh, Facebook. Ja. ja. Nou, meestal dan ga ik dan... Uh, dan uh, hè, als ik een privéfeestje heb, zoals vorige week twee keer. Nou ja, als ik dat uh, achteraf erop... Ja. Nou ja, dan, uh, nou, zo doe ik het een beetje. Ja, nee, zo is het. Hey, uh, <coughs> maar ga jij uh, uh, dit jaar uh, zelf... Uh, behalve dan deze single die... Uh, uh, wij ons in mee gaat nemen... Uh, einde van het jaar ook nog iets doen met, uh, met kerst? Of ben jij niet zo'n uh, kerstfanaat? Ja, weet, weet, weet je waar het is? Als je... Ik heb die single uitgebracht. Dan word jij gelijk benaderd door heel veel mensen. Die heeft een liedje liggen. Die heeft een kerstplaatje liggen. Ja. En dus ik zeg, jongens, ik doe even je rustig aan. Ik moet, ik moet dit eerst, eerst achter de rug hebben. Ja. Uh, ik ben benaderd voor een kerstsingle. Uh, uh, ik heb natuurlijk vorig jaar met Dario een uh, carnavalsplaatje gemaakt. Ze kunnen ja, de pot op. Ja. Nou ja, misschien komt daar nog een herhaling van dat we dat misschien nog weer gaan doen. Ja, en dan... Dacht, ik weet het niet. Ik, uh, ja... We, we, tasten, we, we tasten nog in het huister. Ja, precies. Maar er komt wel een vervolg, dat is, uh, dat is geen probleem. Ah, oké. Okay. Hé, hey, ik zou zeggen, Jan, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien voor je. Ja, dat ga ik zeker doen. Maar uh, voordat ik dat ga doen, uh, wil ik jou, jullie bedanken dat je me gebeld hebt. Dat vind ik hartstikke leuk voor het interview. Ja, graag gedaan. En dan uh, bij deze, mijn nieuwe single van Jan de Jonge, ik leef met wat je achterliet. Hé, hey, Jan, ik zou zeggen een heel goed weekend. Jullie ook. En uh, veel plezier vanavond. Hé, hey, gaan we doen, bedankt hè? Oké, okay, hey. hey, tot de volgende ronde. Doei, doei. Hoi, hoi. Het is nacht, ik sta wat uit het raam. In gedachten hoor ik steeds je naam zal ik ik alweer een hele tijd in die onzekerheid. Jij ging heen, maar ik wist niet waarheen. Maar ik zei, ik ben nu wel alleen. Ja, je weet hoeveel ik van je hou. Wat moet ik zo? You go- Cover van uh, Koosroberts. Gezongen door uh, Jan de Jonge in een nieuw jasje gestoken. Ik leef met wat je achterliet. En dat allemaal hier bij CRM Entertainment for You. En uh, wat gaan wij doen? Even kijken. Oh, ja, nou. Ja, ja maar dat we doen. Ja. Kan iemand een kind weghalen hier dan? Want uh, dat wordt toch niet goed van. Hé, hey, uh, hey. de drie op een rij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij.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 Breaks his own heart is De drie rij van Fred Heij.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 Een petit tour, een petit jour, entre tes bras. Een petit tour, een petit jour, entre tes bras. De drie op een rij van Fred Heij. Zo, so, ja, dat waren ze dan weer. En we starten natuurlijk met uh, Mighty Sparrow en Baron Lee. en only a fool breaks it on heart. En natuurlijk uh, als tweede uh, Smokey en Living Next Door to Alice. En als laatste natuurlijk Michael DePatch en Pugon Fleur. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment View? Blijft er lekker bij tot 7 uur Entertainer View. En uh, we gaan zo nog iemand bellen. Maar eerst gaan we nog even een, een lekker plaatje draaien. Natuurlijk een dan lekkere dan gauw houden van... Uh, ja, doen we gewoon Jan Smit. En uh, ja, hou je dan nog steeds van mij. Hoe zou ik zijn over veertig jaar? Hou ik vanzelf de kop met haar? Dat was hij van Jan Smit. Lekker de gang houden. Ja, als ik oud en wat versleten ben, hou je dan nog steeds van mij? Hé, ja, en uh, ja, dat dat. Uh, aan de telefoon hebben we Patrick Jochems. Ja, goede hey, goedenavond. Hele goede avond. Hey. Jij hebt ook een nieuwe single? Ja, ja, klopt. Als je maar blijft geloven. Ja, klopt Toch? inderdaad. <laughs> hey, klopt. ja, waar, waar geloof je in? In mezelf. <laughs> ah, dat, is, uh, dat is in ieder geval een positief dat is iets. Ja, hè? ja. ja. Hé, hey, uh, maar deze single gaat daar niet over, natuurlijk. Ja, ja. Uh, gaat hij uh, gaat wel over jou persoonlijk? of... Uh... Nee, nee, ja, niet over mij persoonlijk, maar je denkt de richting iedereen uh, wel gericht in iemand uh, die die uh, ja, het is, uh, in de toekomst in zijn eigen los en uh, iets wil bereiken, zeg maar de er gewoon van gaat, zeg maar. Ja, ja dan, hey, dan, dan wil bij je, uh, ik zou het niet zeggen bij iedereen, maar bij veel mensen, als ze echt zelf achterstellen wil het wel lukken. Ja, inderdaad, als je er zelf achter blijft staan en uh, je blijft erin geloven, dan uh, moet het gaan lukken. Ja, ja, absoluut. En uh, ja, hoe, hoe is eigenlijk de single ontstaan? Want uh, hoe, hoe ben je op het idee gekomen om deze single uit te brengen? Ja, de, deze ja, ik, uh, ik heb het, deze nummer vijfde nummer zeg maar, uitgekomen en uh, de rest van de nummers was allemaal iets rustiger, allemaal meer uh, levenslid, zeg maar. Bij on, uh, die heb ik toen uh, de tijd zonder onder een dame uitgebracht. Ja. En uh, ja, bij deze zeg maar, ik had uh, wat voorbeelden neerlegd van de andere artiesten zeg maar, wat ik ongeveer wou, even wel meer up tempo. En uh, vandaar zijn we dan, uh, en ik, uh, ja, tot dit tot uh, de nummers zijn gekomen. Oké, okay. en, ja. en uh, wat, wat, uh, dit, dit nummer heb je nu uitgebracht? Ja. Maar uh, leg er wel wat nieuws op de plank, uh, wat je eventueel uh, weer van de zomer of na de zomer uit gaat brengen? Uh, ja, er is een, <coughs> nog, nee, nog niet ik er iets van een daadvolvering, maar wel dat uh, ik voor mijn eigen bezig ben om, om uh, wel al uh, te gaan denken aan de Ja. En uh, ja, de, deze ja, valt zich best goed en ik denk van uh, dat ik bij de volgende toch nog, nog iets meer uptempo erin wil doen. Ja. Want ja, dat is, uh, ja dat ligt mij eigenlijk wel goed, heb ik het idee zelf. Ja, maar, wat ga, uh, ga jij ook nog uh, iets, iets met een album doen of een EP? Nee, ja, en, uh, voorlopig nog niet, hè, maar voorlopig gewoon, uh, voor, voorlopig gewoon losse nummers uitdringen, zeg maar. Ja. En uh, ja, wie weet in de toekomst, heb uh, je wel een keer een album. Oké. Okay. En uh, ja. uh, ben, jij, ben jij trouwens een, een kerstman? W wat ben ik? Hey, en hou jij van, van uh, kerst? Kerst, ja, ja. ja. ja? Dus uh, kunnen we van jou ook een, een kerstsingel verwachten, of niet? Ja, wie weet wat er wel een keer gebeurt. Ja, er, er, er zijn natuurlijk wel meerdere die dat op een gegeven moment welke keer doen. Ja. En uh, ja, wie weet het dan keer mooi om te doen. Ja, want uh, ben jij dan uh, meer uh, van een bellet? Of, of heb jij dan echt een, uh, een beetje een, een kerst-up-tempo? Uh, ja, ik, ik, ik denk dat je kerst is dan wel een bellet. Dat is toch wel mooi, denk ik. Ja, uh, ja, ja. ja een goede bellet is, is altijd prachtig natuurlijk. Ja. Hé, hey, en... Um... Nou ja, waar kunnen mensen jou volgen, Patrick? Ja, ik ben, ik ben natuurlijk op social media ook wel allemaal actief, zeg maar. Facebook, zeg maar, eigenlijk wel hoofdzakelijk, zeg maar. Daar zit ik op zich ook best veel op, zeg maar. Ja. En, uh, ja, en natuurlijk op, ding, op, op YouTube, zeg maar, hè, dat de mensen mij terug kunnen vinden. En, ja. en daar staan meerdere singles uh, van mij op, en dan loop ik toch wel uh, en dat ze de laatste ja, we... de clip ook uh, zou willen bekijken. Ja, heb je, heb je uh, eigen kanaal uh, op YouTube, of niet? Ja, ja, klopt. Ja. Ah, oké, okay. en daar kunnen mensen ook lid van worden? Ja, ja inderdaad. Ah, oké, okay. hey, en, um, Ja, Instagram, uh, Facebook? Zie ja, ja, Facebook heb ik al. Ja, Instagram, oh. ja, daar heb ik eigenlijk niet, daar zit ik eigenlijk allemaal niet zo heel veel op. Hè. Ah, oké. Okay. Daar ben ik al heel actief in. En voor, voor de, alleen Facebook dus? Ja, ja. Ja, en YouTube dan? Ja, klopt. Ah, oké. Okay. En mensen kunnen jou bereiken uh, dus, uh, via Facebook? Of, of ja. zit er ook nog een merk aan gebonden uh, waar ze rood-hit-blauw of. Uh... Ja, rood-hit-blauw is wel mijn platenlabel, zeg maar. Dus als mensen dan bijvoorbeeld, zouden willen boeken of zo, dan kan dat ook nog rechtstreeks via Facebook dat ze mij benaderen, of anders via rood-hit-blauw, zeg maar. Ah, oké. Okay. Dan, ja. eh, dan weten we dat in ieder geval, en een eigen site heb je nog niet, hè? Nee, nee, dat nee, niet. Nee, nee. Nee, nee. Gaat die er wel komen? Ja, er zijn wel meerdere mensen die dat vragen, zeg maar, voor de website. ja En uh, ja wie weet, hij, ben hij tot nu toe nog niet zo'n beetje omdat het gaat op zich best goed zijn als mensen mij... Ja, ...die weten mij in een gegeven moment hij, toch, toch wel te vinden of zo of wie ik ben. Ja, nou ja. oké, okay. dus uh, eigenlijk een beetje ja, misschien uh, toekomstmuziek, zeg maar. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Hé hey Patrick, uh, we gaan het nog lekker draaien voor, uh, voor de klokken van zeven. Voor, ja, voor het goed. nieuws. Als jij hem aankondigt, en dan uh, ga ik hem inzetten. Ja, nee, dat is helemaal goed. Uh, nou, beste luisteraars, Mijn naam is Patrick Jochems en hier is mijn nieuwe single Alles Je blijft geloven. Patrick, mag ik jou hartelijk danken? Ja, u, u ook bedankt, hè. Ja, graag gedaan. En uh, heel goed weekend en uh, nog twee trainers. Ja, nee, is goed. Dankjewel. Het, uh, hey. Fijn weekend, hè. Hey. Hoi, dankjewel, hè. Hey, hoi, hoi. In de nacht kom jij weer langs bij mij, dan voel ik de warmte zo fijn Ook al weet ik dat ik dit maar droom, het bed is weer leeg naast mij Toch was je weer even bij mij, zo fijn hoe je mij hebt verwijst Ooit zal ik zeggen, ik wil je voor altijd Kom je dromen, als je blijft geloven dan zelf ik je uit En ik zal gaan leven En alles van nemen Want jij besluit Ik mag van elke dag weer een groot feest Want je leed komt maar een keer En wij ik hopen dat wij we ons samen zijn Maar voor nu blijf jij een noog voor mij. Ik langs de gracht en zit weer te dromen. Mijn gedachten die dwalen weer af, ik kijk naar de wolken Ik zie jouw gezicht dan voor mij, hoe jij naar me lacht voelt zo fijn Ooit zal ik zeggen, ik wil je voor altijd als, kom dromen, als je blijft geloven, dan zelve ik je huis. En ik zal gaan leven en alles van nemen Want jij het besluit. Ik mag van elke dag weer een vlucht, nu vreest. Want je leeft nog maar ik één. En wij die dat wij we weer samen zijn, maar voor nu blijf jij een dood voor mij. Ik maak van even langer als het Want je toch maar ik En wij hebben wij ons samen zijn. Maar voor nu blijf jij een bron voor mij. Zo, dat was dan Patrick Jochems. En uh, ja, als je blijft geloven. En zo is dat. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Aangevraagd door Jeroen en Geranimo en Kiss. Here we go. Geranimo. Jeroen, leuk dat je luistert trouwens. Leuk dat je er weer bij bent. Blijf nog eventjes, hè. She's the one you've got to show her Without her it's no fun. You've got to make her See where she belongs And tell her she's the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 En like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Zo, dat was weer. Dat allemaal op 6 mei 2023. De zaterdag. het is Entertainment View. En uh, ja, ik zou zeggen, bedankt voor het uh, kijken. Bedankt voor het luisteren. Dat was weer een uh, twee uur uh, vol gezellige muziek. Aanvragen van verzoekjes. Leuke gesprekken. En uh, volgende week doen we er nog een keertje over. Dan uh, hebben we ook weer iemand in de uitzending. En dat is Michael Noven natuurlijk. En uh, zijn nieuwe single Amor Amor Amor. En we gaan natuurlijk nog eventjes bellen met wat mensen, zoals Wilma Pieten, Petra Verzunderd. En ja, hou ons in de gaten, in ieder geval 27 mei. Want ja, dan hebben we natuurlijk ook nog wat live optredens hier in de studio. Waaronder Stretto, we hebben Mr... Ja, Mr... Ja, wie? Oké, okay. uh, Joyce uh, die komt ook hier met de ukulele. En uh, ja, er gaat van alles gebeuren in ieder geval op de zaterdag 27 mei. Dus uh, blijf ons lekker volgen. En ik zou zeggen een goed weekend. En bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En tot dan. Hoi!